het weer van weer online op veel plekken regen of sneeuw temperatuur schommelt rond het vriespunt vanmiddag wisselen zon en sneeuw buien elkaar af Dorp 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee en dit was het nieuws op Slam. hey, kijk eens rond in je kamer saai hè ha, je mist een kamerplant bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen dus kom langs in de winkel en ervaar wat groen kan doen blijf je verwonderen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 And it burns, burns, burns The rain of fire The rain of fire Fire, fire, fire, fire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 We'll <laughs>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 Put with your heart out It's my favorite part now We ain't gotta tell no one When we spoke for months What does you ever mean? What does you ever mean? How can they say that this is love When it goes like Over 300,000. Let's drink, you the one to please. Luther's filled cups like double D's. Me and Urs, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say.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 You Stay Jack Sign John. Turn the lights off. Neo warm music. Jam back. Positive. Slam.